Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Zit je op het mbo en twijfel je of je opleiding wel goed bij je past? Nou, dan moet je makkelijker kunnen switchen. Dat is een van de adviezen van een club die wil dat meer mensen kiezen... voor een studie in de zorg of techniek... Een van de problemen is dat studenten die naar een andere opleiding willen vaak opnieuw studiespullen moeten kopen. En dat is prijzig. Ook denken ouders vaak dat een kantoorbaan het beste salaris oplevert. Terwijl de startsalarissen in bijvoorbeeld de techniek volgens de onderzoekers best hoog zijn. Bij een aardbeving in Indonesië zijn bijna twintig mensen omgekomen. Het lijkt erop dat er ook honderden gewonden zijn. Het gebeurde op het eiland Java. Ook in de hoofdstad Jakarta werd de beving gevoeld. Willem Engel staat voor de rechter. Justitie besloot hem te vervolgen voor opruiing... nadat ruim 22.000 Nederlanders aangifte tegen hem hadden gedaan. De leider van Vieren riep zijn volgers onder meer op... om GGD-prikpersoneel op de foto te zetten. Medewerkers van priklocaties voelden zich soms zo bedreigd... dat de politie erbij moest komen om de rust te laten terugkeren. En als je dit geluid hoort wanneer je bij een slagboom staat... dan moet je even geduld hebben. Maar dat heeft lang niet iedereen. Er schieten geregeld mensen nog even onder de slagbomen door op een brug. De Rijkswaterstaat is daar klaar mee daarom komen ze vandaag met een campagne tegen slagboomduikers. We zien het eigenlijk elke dag gebeuren. We hebben honderden bruggen als staat die we open en dicht doen voor de scheepvaart. En elke dag ziet een van onze collega's wel eens mensen eronder doorduiken. En voor de mensen die die brug open en dicht doen, is dat echt schrikken. Als jij een brug gaat passeren, dan denk je misschien aan de techniek. Oh ja, die gaat omhoog en naar beneden. Maar er zijn mensen die dat voor je doen. Als je dan toch doorrijdt, gaan onze mensen daar echt zo van schrikken... dat zij denken, ik voel me verantwoordelijk. Ik draai een brug terwijl iemand er nog op zit. En dan, dan is dat voor hen echt gewoon een heel stressvol moment. Met de campagne Heb je echt zo'n haast... hopen ze bij Rijkswaterstaat dat mensen voortaan gewoon stoppen... wanneer ze voor het rode licht en een slagboom staan. Het weer nog mistig, koud en opklaringen. Later is het vooral bewolkt en zijn er buien. Daar kan ook wat natte sneeuw bij zitten. Het wordt 3 tot 8 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. like a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 wel heel blij met de oplossing. Goed. Ja, en jullie hebben heel snel geschakeld. Uh, en wat is de tijdspanne die je verwacht dat het nodig is om uh, een woning uh, weer goed te krijgen? Nou, je moet het een beetje in een knip zetten tussen twee fases. De eerste fase was uh, zeg maar even snel handelen inderdaad. Dat gaat dan om ja. de eerste zes woningen. Daarvoor hebben we ook direct uh, met onze aannemer gezegd... joh, vloer bestellen, spullen bestellen uh, uh, en uh, uh, een sloopwerk gaan verrichten. En uiteraard dat de bewoners uh, zijn uitgeplaatst.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 Ja, die moet je natuurlijk ook wel opheffen. wel. Er moet dan een nieuwe. Uh, uh, in ieder geval bij deze woning moet er een nieuwe vloer in. Uh, dus uh, ja, dus uh, ik dacht ook eerst van we sluiten het zand weer terug en de het, het, het, het kaas is opgelost. Maar dat ja. is uh, ja. niet zo simpel. En de, door die verzakkingen, nou, dat is op een gegeven moment geconstateerd. Is daar ook veel schade aan de rest van de woning uh, aan te zien daardoor? Nee, nee voor zover we het nu kunnen zien niet.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 Tegelijkertijd is het wel een beetje, op het moment dat je allerlei verdergaande specialisten hebt... Ja, dan kijken ze alleen naar hun eigen onderdeel ja. en niet zozeer naar de constructie van een gebouw. Dat zoeken hun vak eigenlijk niet. Uh. Maar, maar, ja, maar dat is wel een zure, zure constatering. Ja, en zijn ze dan ook mede verantwoordelijk voor de schade. Ik kan me voorstellen dat Pre-Wonen zegt, we zijn een sociale woningbouwvereniging. We zitten niet te wachten om uh, kapitalen uit te geven om de schade van een ander te herstellen. Nee, dat zitten we zeker niet. Uiteraard niet. Ja. Uh, wat hier wel complicerend is, is dat, uh, dat dit allemaal langer dan, uh, dat groot is dan. langer dan twee jaar geleden is. En wij zijn sinds twee jaar de eigenaar van ja. ja. de sociale huurwoning in Zandvoort. Dus we zijn er zeker aan het kijken. En dat heeft nu even niet de hoogste prioriteit. Hè? De hoogste prioriteit is het ontlossen en veiligstellen van de woning voor onze huurders. Ja, we moeten kijken wat, daar, uh, wat we daarmee kunnen. Maar het ligt best lastig. Uh, want uiteindelijk heb je als opdrachtgever natuurlijk ook wel een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 Ja, dus jullie gaan eigenlijk alle huizen uh, die op dezelfde manier gebouwd zijn, controleren of daar uh, wellicht uh, ook zand onder de, uh, onder de woning vandaan gehaald is. Ja, en wij beginnen natuurlijk bij dit complex waar dit nu speelt. Ja. Uh, nou, dat hebben we, uh, eind volgende week hebben we alle uh, kruipruimte, of deze dus alle, alle ondervloeren van de woningen met de kruipluiken geïnspecteerd. En als er een kruipluik is, dan kun je eigenlijk wel vermoeden dat we er nog ook een ruimte onder zit. Ja. Uh, daarnaast we natuurlijk, willen we ook de woningen waar geen kruipruimte in geen zit ook wel even bekijken. Uh, maar goed, daar moeten de, mede, de huurders natuurlijk wel medewerk aan verlenen. Ja, uh, ja. En dat hopen we al voor, voor de kerst te hebben afgerond. En, en ondertussen zijn we natuurlijk verder aan het kijken ja, waar zou dit probleem zich nog meer kunnen voordoen. Ja, ja. En is er ook een, uh, een gevaar uh, geweest? Dus er, nou, de vloer heeft een, een, een, een bolling, of een holling waarschijnlijk zelfs, naar beneden. Uh, is er ook een uh, gevaar geweest voor de bewoners? Ja, dat vind ik heel lastig te beoordelen. Ik, ik, uh, ik ben geen constructeur. Nee. De constructeur heeft het bijvoorbeeld bij een van de woningen, de, de eerste woning waar hij begon, uh, wel gezegd naar nou de Blaswijze 1300 kilo. En dat schiet dan wel onder de normen uit of boven de normen uit, om even hoe je het ja. um, Als relatieve leek denk ik dan van nou ja, 1300 kilo, dat is nog best wel wat. Um, <laughs>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 uh, op de rit, zeg maar. Nou, uh, uh, het is inderdaad dat wij uh, uh, uh, heel veel werk moeten verrichten in Zandvoort. En dat is, ja. is het op de rit. Nou, uh, ik ben ongel ongelooflijk trots op onze collega's die keihard werken om dat inderdaad ja, op de rit te krijgen. En, uh, en daar een goed beeld in te hebben. Alleen, ik moet wel zeggen dat het een forse, uh, het is wel een iets wat grotere opgave dan uh, als je het vergelijkt met ons de, de rest van ons bezit.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 Zeker, nee, want het is zeker interessant, ja. ja. Dus uit, wat ik al zei, hè, dus we eerst nu de focus op de techniek, maar natuurlijk wel, wel kijken. zegt, dus ja, we, we kunnen we daar nog wat mee? Hè? Hoe het met de verzekering bijvoorbeeld, of, of aansprakelijkheid, ja. ja. En in de, in de Bijbel staat een heel mooi verhaal over een meneer die een keer een huis ging bouwen, en die ging het op, uh, op allerlei dingen bouwen, maar de slimste ja. meneer die bouwde het op een rots, en de, een niet-slimmer meneer bouwde het op het zand. <laughs> uh, uh, <Ja. laughs> dat wordt dat uh, allemaal verkeerd gedaan? Dat geloof afgeraakt?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 We, hebben nog wel een vraagje bij de, we zijn bijna bij het einde van het interview volgens mij. Maar we hebben nog wel een vraagje over de, de huis aan de Celsiusstraat. Die staan er ook al zo'n uh, 60 jaar. Um, en zijn daar al plannen voor uh, renovatie en nadat u natuurlijk alle dringende zaken hebben opgelost? Nou, um, uh, we zijn daar nou druk bezig om de, de EFG-labels um, in ons bezit uh, aan te pakken. Ik weet bekend is, maar de slechte energielabels voor 2028...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 Ja, nou kijk even, en ik snap wel het beeld voor hem, maar dat de, de, de huursec gaat niet omhoog. Nee, dat is inderdaad wel wat ja. mensen moeten betalen voor hun huurwoning. Ja. Um, kijk, wij hebben natuurlijk geen directe invloed op de ontwikkeling van de energieprijs. Nee. Wat we zien is dat um, de, de blokverwarming, of tussen alle collectieve vormen van bewarming, die, die, die kosten stijgen enorm voor onze huurders. Daar ja. maken we natuurlijk wel hartstikke zorgen over. Dat is ook de reden dat we ja, zo snel mogelijk die EFG-levels aan, aan de gang willen gaan.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 er is onzekerheid. De economie is de, uh, uh, uh, uh, nou, lijkt wat in de recessie. Uh, de lenen wordt weer duurder. Ja, dus we hebben wel een uitdaging. Nou, en dat komt heel goed uit. Want hier inmiddels een tafel is aangeschoven. Die gaan we zo meteen interviewen naar de muziek. <coughs> Wethouder Gert-Jan Bluis. Uh, uh, en die, uh, die kan me vast ook nog wel iets over vertellen. Als we daar ruimte voor hebben in het volgende onderwerp. Dus... Ja. Uh,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 Ja, dat is goed en, euh, in het ja. verleden had ik nog wel eens dat ik dacht: nou, wat schrijven ze nu op? Hebben ze wel goed geluisterd? Maar bij jou kan ik je er nog niet ik, ik op Ik luister skrappen. goed, oké. Okay. Ja, het is ja, heel ja. goed. En als het ja. niet zo is, dan, dan meld ja, ik me wel. Nee, dat Want het weet is alleen ik maar om ja. je te helpen. Maar ja. tot nu toe ik ben ik heel tevreden ja. en heel blij met je. Dat voor de dat luisteraars okay. het staat dus inderdaad in de Zandvoortse kant met heel inzichtelijk gemaakte uh, grafiekjes en plaatjes. Dus u kunt altijd wel eens even rustig kijken hoe het er allemaal uitziet en hoe voor staat bij de gemeente. Hoeveel er uh, bij u uh, bij komt. <laughs> Uzelf, ja. Nou, ja, dat staat natuurlijk. Hoe ver er niet afgaat. Per Oké, okay, hartelijk dank Gert-Jan En uh, ja, we zien het. Uh, dinsdag is er weer een vergadering. Ja. Dinsdag is er uh, raads, raadsvergadering. Okay. Ja, dan gaan we toch ook wel, wel weer belangrijke dingen bespreken. De, de, de aankoop uh, van meneer Ruckert voor, voor, voor de woningbouw. Ja. definitief maken van de verkoop van, van de Marie School. Dus ja, we, we timmeren ook wel aan de weg. Hè. Dus er zijn uh, echt wel dingen die de goede kant op Maar het probleem is een beetje van wanneer mogen we dan wel en niet gaan bouwen.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 21 Pilots, hometown. En nou, daar gaat het natuurlijk altijd over bij dit programma. Ja, het gaat dus natuurlijk over onze uh, woonplaats. Hier op Zandvoort uh, hebben we, als het goed is, nu aan de telefoon Peter Tromp. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Ja, uh, goedemorgen. Het fijn dat je er bent. Want ja, uh, <clears throat> we gaan hopen dat jij uh, licht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 of ik er wel voor wilde zorgen... dat de juiste kleurstelling gebruikt werd. En dan praten we over kleuren. En kleuren zijn dus uh, de juiste kleuren... zoals die gebruikt worden voor het logo zoals dat gebruikt is. En zoals dat al jaren gebruikt wordt... door Marketing Zandvoort. Ja. Dus we zijn echt niet over eenachtheid gegaan. En dat het drie visjes... Uh, of twee visjes zijn... in drieën onder elkaar...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 Ja, dus dat betekent eigenlijk gewoon. Uh, uh, dat we wat we nu aan de sfeerverlichting zien. Dat is gewoon. Zeg jij duidelijk al vijf jaar. Uh, de uitstraling van Zandvoort naar de buitenwacht toe. Uh, waarom ontstaat er dan nu eenmaal een, een storm in dit grote glas water. Dat is eigenlijk jouw, uh, jouw conclusie. Ja. En uh, uh, wat de mensen schrijven. Moeten ze. Uh, Daar uh, geef ik geen commentaar op. Dat moeten ze zelf weten. Ik vertel gewoon.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 de, er komt in de uitzending de winnares van het ondernemerschap ja. en de uitbaat van het wapen van Zandvoort tot zo meteen is your life? And sooner or later, it's over. I just don't want.